7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte is zeer teleurgesteld... dat de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel zijn mislukt. De FNV stopte gisteravond met onderhandelen. De vakbond vindt dat het kabinet te weinig tegemoet komt... aan de eis om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Rutte zegt het totaal niet te begrijpen... en het echt verschrikkelijk te vinden dat de FNV deze kans laat liggen. De FNV is ook teleurgesteld. Het lijkt erop dat we met dit kabinet er niet uitkomen... zei voorzitter Busker. Files veroorzaakte vorig jaar een schadepost van 1,3 miljard euro voor het Nederlandse bedrijfsleven. Uit onderzoek in opdracht van de transportsector blijkt dat het bedrag 3% hoger ligt dan een jaar eerder. Het duurste stuk snelweg is de A4 tussen Schiphol en Den Haag. Stilstaan en omrijden kosten daar zo'n 24 miljoen euro. De transportsector wil dat de knelpunten worden aangepakt en pleit voor rekeningrijden. Scootmobielen moeten veiliger en stabieler worden, zegt de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De stichting deed afgelopen jaren onderzoek naar 35 zware ongelukken met scootmobielen. Daaruit blijkt onder meer dat gebruikers in gevaarlijke situaties de gashendel inknijpen, terwijl ze die juist moeten loslaten als ze willen stoppen. Oud-GroenLinksleider Paul Rosemuller komt terug in de politiek. Volgend jaar wordt hij lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Rosemuller zat 13 jaar in de Tweede Kamer. Eind 2002 nam hij afscheid. Hij is nu voorzitter van de VO-raad, de koepel van scholen voor het voortgezet onderwijs. In Jemen zijn sinds het begin van de oorlog in 2015 85.000 jonge kinderen gestorven van de honger. Dat blijkt uit cijfers van Save the Children op basis van VN-gegevens. Volgens Save the Children is honger een groter gevaar voor kinderen in Jemen dan bommen en kogels. Het weer, plaatselijk temperaturen rond het vriespunt en er is misschien wat kans op gladheid. Eerst plaatselijk nog wat regen, in de loop van de ochtend droog en af en toe zon. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt helemaal vast op de A2 richting Amsterdam door een ongeluk bij Maarsen. Tussen Vianen en Maarsen is de vertraging nu een uur. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer vanuit het zuiden kan bij Evening het beste kiezen voor de A27 voor de richting Amsterdam. En Rijkswaterstaat verwacht daar nog een klein uurtje nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. En tot zover de verkeersinformatie.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 dit down het dan ik Wie kent niet? de en natuurlijk Wie kent niet? natuurlijk 106.9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 to rejoin you see.